12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, wielerjournalist Remo Kerkhoff van de Telegraaf... is uitgeroepen tot de meest invloedrijke figuur in het Nederlandse wielrennen. Verdere mediaforum met Melo van Hintem en Katrien Kijl. Nu is het NOS Journaal. Hier is Donald Negens. Goedemiddag. Veel kritiek op de coalitie over nieuwe bezuinigingen. Dodental door strijd in Syrië nu boven de 100.000... en staking door ZZP'ers bij PostNL. De zon schijnt geregeld, er zijn ook wat wolkenvelden en er kan een buitje vallen. Ongeveer 18 graden is het bij een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht regen, vooral in het zuiden en in het noordoosten. De komende dagen blijft het wisselvallig, maar vanaf zondag wordt het warmer, zonniger en droger. In de loop van volgende week kan het zelfs 25 graden worden. Den Haag, daar is op dit moment het bezuinigingsdebat aan de gang. Politiek verslaggever Peter Blok volgt het voor ons. Peter, laat maar raden... Dat wil zeggen, laat ik heb het een paar keer gelezen vanochtend. Veel kritiek van de oppositie op het kabinet, hè? Ja, zeker. Het is uh, prijsschieten voor de oppositie. Op premier Rutte, op minister Asje van Sociale Zaken... en op minister Dijsselbloem van Financiën. Want, ja, het is ook wel makkelijk. De Nederlandse economie zit in een diep dal. De werkloosheid is op recordhoogte. Er zijn uh, veel faillissementen. En ook volgend jaar willen ze natuurlijk nog weer flink extra bezuinigen. 6 miljard euro extra. Nou, vooral de SP en de PVV vinden dat helemaal niks. PVV-leider Geert Wilders. De grote schuldige zit daar. De premier. Die graait de portemonnee van de mensen helemaal leeg. En het enige wat hij te bieden heeft is wereldvreemde dronkenmanspraat. Koop een auto. Koop een huis. Natuurlijk heeft die onzin niet geholpen. Hoe kan je een huis kopen als je geen geld meer hebt? En alsof het allemaal niet genoeg is... wil de premier, mevrouw de voorzitter... nu opnieuw 6 miljard euro bezuinigen. Opnieuw de belastingen verhogen. En ziet hij dan niet... ziet hij dan niet... dat hij op deze manier de economie... helemaal de nekslag geeft. 6 miljard euro extra bezuinigen... dat leidt allemaal tot nog veel meer ellende... denkt ook SP-leider Emiel Roemer. Nog meer werklozen. Minder zorg voor meer geld. verdere afbraak van sociale voorzieningen. Minder economische groei, minder koopkracht voor de Nederlanders, meer mensen onder de armoedegrens, een verdere afbraak van de publieke sector en voortdurend tegenvallende cijfers. Het beleid van het kabinet leidt tot grote drama's. Ja, tot uh, grote drama's, dat zei uh, Emil Roemer van de SP. Ja, dus uh, heel veel kritiek inderdaad van de oppositie mm. op het kabinet. Ja, Peter, uh, 6 miljard euro aan extra bezuinigingen, die gaan door. Waarop wordt bezuinigd? Ja, dat willen we nu uh, eindelijk toch allemaal wel eens uh, weten. Maar de regeringspartijen willen alleen zeggen waarop niet bezuinigd uh, mag worden. Maar bijvoorbeeld bij de zorg valt nog wel iets te halen... zegt Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. Kijk, als je bij de zorg wil kijken, dan kan dat wel. Moet je het wel zoeken in de systemen, niet in de patiënten. Dus fraude en verspilling is daar een belangrijke post waar je nog uh, veel kan halen. Hoeveel dat is, dat is aan het kabinet om dat precies uit te zoeken. Als je kijkt naar toeslagen, dan zou dat kunnen. Maar altijd conform de, de pijler van het regeerakkoord eerlijk delen. Dus dan zou je het bij de hogere inkomens moeten uh, zoeken. Ook dat kan, niet al te veel is daar. Bij uitkeringen hebben wij gezegd, wij leggen de rekening van deze crisis niet bij de lage inkomens. Dat is helder, dat is ook afgesproken in het regeerakkoord. En aan die afspraak houden wij ons. Ja, dus de Partij van de Arbeid wil niet bezuinigen op uitkeringen. Um, ja, dan willen sommige oppositiepartijen best meepraten. En ook meedenken, zelfs mee beslissen over nieuwe bezuinigingen. Bijvoorbeeld het CDA en D66. Maar niet last minute, zegt dan Alexander Pechtold van D66. Nou, uh, waar ze dan uiteindelijk wel op gaan bezuinigen, dat is nog even afwachten. Peter Blok was dat, vanuit Den Haag. Dank je wel. Australië nu. Premier Gillard heeft een vertrouwensstem... van haar parlementsleden verloren. Correspondent Robert Portier in Sydney. Uh, vertel, Robert, uh, Kevin Rudd was haar uitdager. Hij heeft zelf uh, om die, uh, die stemming gevraagd. Betekent dit nu dat Rudd de nieuwe premier wordt? Nou ja, uh, daar lijkt het wel op in ieder geval. Het is niet helemaal zeker. Uh, die Kevin Rudd die, uh, is een stuk populairder bij de kiezers dan uh, Julia Gillard. De verkiezingen komen eraan en uh, de meeste partijleden maakten zich zorgen... Uh, of de uh, Labour-partij überhaupt nog wel iets zou winnen in september. Vandaar dat uh, vandaag de ene laatste dag dat het parlement in zitting bijeen is, om die vertrouwensstem werd gevraagd. Gillet heeft die verloren. Uh, Rudd betekent, is in ieder geval nu de nieuwe partijleider. Maar of hij ook premier wordt, dat uh, hangt af van de steun van een aantal onafhankelijke kandidaten en van de groenen, waarvoor uh, Labour in het parlement afhankelijk is. Mm -hmm. Zij hebben nog niet laten weten trouwens of zij die steun gaan verlenen. Dus het is nog niet duidelijk of Rudd premier wordt. En, en over die stemming, Robert, uh, is het 51-49? Of een, of een duidelijke overwinning voor Rudd? Het was een duidelijke overwinning. 57 stemmen voor, 45 stemmen tegen. Gillette die kondigde op de voorhand aan dat als ze zou verliezen... dat ze met onmiddellijke ingang uit de politiek zou stappen. En ik neem aan dat zij vanavond haar aftreden bekend gaat maken. Later meer hierover. Robert Portier vanuit Sydney, Dankjewel. Terwijl de situatie in Syrië steeds uitzichtlozer wordt, blijft het aantal doden oplopen. Meer dan 100.000 mensen zijn intussen omgekomen door het oorlogsgeweld. Dat zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie die in Groot-Brittannië is gevestigd. Correspondent Sander van Hoornu, Sander, uh, hoe komt die organisatie op dit getal uh, en is het ook betrouwbaar? Ja, ze staan te boek als redelijk betrouwbaar, deze organisatie. Ze maken gebruik van een netwerk van lokale organisaties aan beide kanten. En uh, op die manier stellen ze dan op een intelligente manier... elke dag uh, de, het dode aantal vast. Ja, dat is een hele cynische bezigheid natuurlijk. Maar ze hebben nu een onderverdeling gemaakt ook. En daar vallen twee dingen op. Het eerste is dat er, uh, als je de kant van het regeringsleger... en de daaraan gelieerde milities bij elkaar optelt... zijn er meer doden gevallen dan bij strijders aan de kant van de rebellen. En het tweede wat opvalt is dat ze komen tot... Uh, de grootste groep van mensen die om het leven zijn gekomen... 36.661, en dan hebben we het over burgers. Ja, 100.000, 93.000, 36.000, zijn enorme ja. aantallen. Leest president Assad die rapporten ook? Ongetwijfeld, en hij zal ook ongetwijfeld zijn eigen inlichtingen hebben. De rebellen doen dat ook. En weet je, Dit cijfer kun je op allerlei mogelijke manieren interpreteren. Grote vraag blijft natuurlijk, hoe stop je het toenemen van dat cijfer? Hm. Verder op, op diplomatieke vlak nog bewegingen, uh, Sander. Uh, of uh, ja, heeft uh, het Westen de, de, de handdoek in de ring gegooid? Nee, die bewegingen die zijn er nog altijd. Uh, Rusland en Amerika, kun je misschien herinneren... dat is al alweer een paar maanden geleden hebben besloten... dat er een vredesconferentie moet komen. En het lijkt mij dat praten inderdaad de enige oplossing is. Meer wapens betekent meer doden. Maar ja, dat praten, dat zou deze maand in juni hebben moeten plaatsvinden. In Genève. Nou, is nog niet gebeurd. De dus dat gaat misschien. Nou ja, volgende maand dan misschien. Maar de vn gezant voor Syrië, Lakhdar Bahimi, heeft gezegd... dat het misschien ook niet in juli gaat lukken. Heb je het alweer over augustus. En elke dag, elk moment tijdens ons gesprek is de kans groot... dat er weer een dode bijgekomen is in Syrië. Sander van Noorn, dankjewel. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. De Belastingdienst heeft deze maand de toeslag... van een onbekend aantal mensen niet betaald. Het gaat om huurzorg en kinderopvangtoeslagen.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 Toen de ziekte werd geconstateerd, is de man overgebracht naar Amsterdam. Ons dolheid is uiterst gevaarlijk voor mensen. Bij het optreden van ziekteverschijnselen dan loopt het bijna altijd dodelijk af. Een kleine 100 pakketbezorgers voor PostNL staken. Het zijn kleine zelfstandigen met eigen busjes... die vooral in en om Amsterdam rondes doen. Staking begon gisteren. Inmiddels liggen er al duizenden pakketten op de distributiecentra van PostNL... die niet afgeleverd worden. Aan de lijn Werner van Bastelaar van PostNL. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Bastelaar staat bij distributiecentrum Sloterdijk. Uh, bezorgers die willen dat PostNL de vergoeding houdt op het bestaande tarief. Waarom heeft u de vergoeding verlaagd? Waar het verhaal om gaat is dat uh, mensen steeds meer bestellen via het internet. Dat betekent dat er ook meer pakketten worden afgeleverd. Uh, waar een uh, pakketbezorger uh, wellicht vroeger in de straat één pakketje bezorgde... kan hij nu uh, in diezelfde straat wellicht 10 of 20 pakketjes bezorgen. Dat betekent dat de tarieven uh, per pakketje naar beneden gaan... maar dat deze pakketbezorgers nog wel uh, een goede omzet houden. Dat hebben ze ook laten weten. En die omzet uh, ligt ongeveer op 900 euro per week. Ja, omdat ze meer pakketjes bezorgen. Maar ja, ze moeten wel meer rijden... Uh, en... Ze krijgen minder vergoeding per pakketje. Dan gaan ze er toch op achteruit? Nee hoor, het is niet zozeer dat de, de, de werkweek langer wordt... of dat zij meer uren moeten gaan draaien. Uh, uh, hoe meer pakketjes er bezorgd worden... hoe meer pakketbezorgers PostNL in dienst zal nemen. Maar ja, of je één Want pakketje de... bezorgt ja. in de straat of dertig... daar ben je wel meer tijd mee kwijt. Uh, wij zorgen ervoor dat, uh, dat uh, de pakketten zoals die bezorgd worden... dat dat uh, netjes gewoon in een normale werkweek kan. En we houden er zeker zicht op dat mensen niet langer uh, gaan werken dan verantwoordelijk is. Dus wat dat betreft is het niet het geval dat we zeggen van... u moet meer pakketjes bezorgen, dus u werkt maar meer uren. Nee, uh, men kan gewoon meer pakketjes bezorgen in datzelfde tijdsbestek. U zegt het blijft een redelijke vergoeding. Nou praat u met, uh, met zzp'ers, zelfstandigen zijn dat. Die zijn niet in een, in een, een of andere bond uh, georganiseerd. Hoe, hoe komt u er dan toch uit met z'n allen? Ja, we hebben gisteren gesprekken gehad met de vertegenwoordigers van de, van de actievoerders. Dat heeft niet geleid tot, uh, tot het stoppen van de actie. En het is moeilijk om, inderdaad, om, om met zelfstandigen aan tafel te gaan. Uh, wij hopen uh, vanmiddag opnieuw afspraken te maken om met wellicht vertegenwoordigers van vakbonden. of met de ZZP's aan tafel te gaan. om uh, zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Ja. Uh, er is niet iets van niet een organisatiecomité of zo dat de, de ZZP'ers vertegenwoordigt? Nee, dat is, dat is niet ja. aanwezig. Uh, het is inderdaad een wilde actie, een wilde staking uh, van uh, mensen hier in Amsterdam. Uh, ook in uh, Katwijk en Amsterdam-Noord uh, wordt gestaakt. Het zijn wilde acties. Uh, maar we proberen structuur aan te brengen uh, in de onderhandelingen. Want het is wel een belang van de pakketbezorgers uh, dat zij weer gaan rijden. Uh, want niet rijden betekent uh, geen inkomsten. Ja. Het is een belang van de consumenten en de klanten dat zij tijdig hun pakketje krijgen en het is in de belang van personeel. Dat is duidelijk. Gisteren bleven er 20.000 pakketten liggen. Hoe is het nu met, uh, met de achterstand, nu dat er een drie centra wordt gestaakt? Proberen die achterstand die we gisteren uh, hadden, uh, proberen die in te lopen. Ja, daar komt vandaag een uh, grotere achterstand bij. Op dit moment hebben we nog geen zicht op uh, de totale hoeveelheid pakketten die uh, uh, blijft liggen. Uh, maar mensen in, uh, in de regio Amsterdam, regio Haarlem, regio Leiden moeten er rekening mee houden dat uh, pakketjes de komende dagen met vertraging aankomen. Het kan wat langer gaan duren. Ik dank u wel voor de, voor de uitleg: Werner van Bastelaar van PostNL. Sport. Venerbatje en Beziktas gaan in beroep tegen de straf van de UEFA... om beide Turkse clubs uit te sluiten van Europees voetbal... vanwege omkooppraktijken. Venerbatje, de club van Dirk Kuyt... zou in 2011 onder verdachte omstandigheden de Turkse titel hebben veroverd. Beziktas werd uitgesloten omdat het in datzelfde jaar... de bekerfinale tegen Istanbul zou hebben gemanipuleerd. Als gevolg van de straf mag Venerbatje niet meedoen... aan de voorrondes van de Champions League... terwijl Beziktas het ticket voor de Europa League verliest. Wielerbondscoach Johan Lammerts heeft al 13 renners bekendgemaakt voor het WK op de weg. Eind september in Florence is dat. Lieve Westra en Nicky Terpstra rijden de individuele tijdrit. Voor de wegwedstrijd zijn alvast Mollema, Geesing, Kelderman, Tendam en Wening aangewezen. Bij de vrouwen zijn Ellen van Dijk en Loes Gunnewijk geselecteerd voor de tijdrit. Marianne Vos verdedigt haar wereldtitel. Krijgt daarbij dus hulp van Van Dijk en Gunnewijk. Maar ook Annemiek van Vleuten, Nederlands kampioene Lucinda Brandt en Anna van der Breggen. Waterpolo International Jesper Aantjes verhoudt AZNPC uit Amersfoort... voor het Franse, de Franse club Douai. De 20-jarige Aantjes tekende voor één jaar... bij de middenmotor in de Franse competitie. Twee jaar geleden maakte hij de overstap van Brandenburg naar AZNPC. Het is 13 minuten over 12. Nog één keer de belangrijkste onderwerpen uit dit bulletin. De oppositie levert veel kritiek op de coalitie... tijdens het debat over bezuinigingen... De Australische premier Gillard wordt weggestemd door haar eigen partij. En ZZP'ers bij PostNL zijn aan het staken tegen verlaging van hun vergoeding. Levering van pakketten loopt zo vertraging op. Nu was het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen hier op Radio 1, Jurgen van den Berg, lunch. Ik kan bij de tijd niet heugen dat ik in de dierentuin was.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 Het is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we hebben zometeen even contact met Mark Vis van de NVJ. Die volgt het debat in Den Haag over de extra 100 miljoen bezuinigingen... die het kabinet op de publieke omroep wil bezuinigen. In het mediaforum, columnist en journalist Melo van Hintem... en columnist en presentator Katrien Keil... Het gaat onder meer over de strafverlaging voor vijf verdachten van een mishandeling in Oosterhout. De rechter gaf zijn lagere straf omdat justitie de camerabeelden van hen vrijgaf... terwijl dat voor de opsporing niet nodig was. De beelden werden in eerste instantie door het opsporingsprogramma van Omroep Brabant uitgezonden. En let nu even op. Als hij op de grond ligt, wordt er op zijn hoofd ingeslagen en getrapt. En dan is het afgelopen. De jongen probeert nog op te staan en raakt dan bewusteloos. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Marina Klis en die komt uit Sprangkapelle. Dit is Radio 1. Lunch. En we beginnen met het medianieuws. We wisten dat Rupert Murdoch's bedrijf Fox Eredivisie Live heeft gekocht. Nu is ook bekend onder welke naam Fox het voetbal gaat uitzenden. Fox Sports Eredivisie. En dat weten we omdat kabelbedrijf SKV uit Veendam de nieuwe zenderlijst al heeft gepubliceerd. Dat lijkt een foutje, want de naam moet nog officieel naar buiten komen. Wie is de machtigste mens in de Nederlandse wielenwereld? Richard Plugge, de ploegleider van Belkin, voorheen Blanco, voorheen Rabobank. Wielenbondsvoorzitter Marcel Wintels. Of misschien Marts Smeets, nee... Het is telegraafjournalist Raymond Kerkhoffs, Althans, dat blijkt uit een onderzoek van de website Cycling Online... in samenwerking met de Hogeschool Windesheim. Zij bevroegen 30 insiders, dat zijn dus wielrenners, bestuurders en journalisten... wie zij het invloedrijkst vonden. En we belden even met Raymond Kerkhoffs. Die is verrast dat het een journalist is geworden... en niet een Verbrugge of een grote sponsor. Betekent het dan misschien dat ze bang voor hem zijn? Nou, bang is een groot woord. Ik ben wel een kritische journalist... En uh, ja, ik moet helaas stellen dat het met Nederlands wielrennen helemaal niet zo goed gaat. De uh, laatste overwinningen in een toeretappe dateert alweer van 2005. Toen uh, Pieter Wening en Gerard Merwon. En nou, dan praat je over een periode van 8-9 jaar dat de Nederlands wielrennen al in de grootste wielerwedstrijd droog staat. Ja, dat is nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen. En dan is het logisch dat je kritisch schrijft. Kerkhoff gaat het niet uitgebreid vieren trouwens. Hij is voor de toerstart al op Corsica, waar hij het nieuws grinnikend heeft aangehoord.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 <intent> um, nou, dat is toch niet zo. Volgens mij zie je juist in voetbal steeds meer dat dan de assistent het gaat overnemen. <pian> <my story> <tie concentrate> oh, ja. <monthly> nou ja, goed. Uh, ik bedoel, uh, uh, laten we zeggen, de redenen die Wouter Baks aanvoerde, die waren voor jou niet reden om... Want ik bedoel, je bent toch mede verantwoordelijk geweest voor het beleid de afgelopen tijd, lijkt me. Ja, maar volgens mij is het afscheid uh, van Wouter uh, ook helemaal niet... gaat het te voeren beleid. Dat zou inderdaad raar zijn. Als dat het geval was geweest, dan was ik natuurlijk solidair geweest. Maar uh, de koers van şey nu.nl uh, staat als een huis. En ik heb heel veel zin om de lijn die Wouter heeft ingezet verder door te trekken. Dus daar gaat niet veel veranderen? Nou, in principe niet. Het zou ook wel raar zijn. Wat je net zei, ik was al onderdeel van de hoofdredactie. Dus de koers die niet heeft ingezet, die ga ik verder doortrekken. Ik denk wel dat we op een paar punten wel wat, meer gaan laten zien. En dat is met name als het gaat om mobiel. En als het gaat om het betrekken van de gebruikers bij Nieuw-NL. Maar was dat dan iets wat, wat Bax bijvoorbeeld niet zag zitten? Ja, dat zijn dingen die wel uh, uh, uh, sluimerend al wel bezig waren. Maar er zijn zoveel dingen uh, waar we mee bezig waren. We zijn bezig met het maken van meer eigen nieuws. Hè? Dat is uh, afgelopen drie jaar is dat gebied dubbelt zo'n beetje. Eigen eigen verhalen maken en dat is iets wat, wat Wouter heeft ingezet en uh, waar ik ook achter sta en wat we ook verder gaan, uh, gaan doortrekken. Maar ik denk ook dat je, nou ja, dat je ook meer nog naar de gebruikers zou kunnen luisteren, naar de, naar, de, naar de bezoeker van Nu.nl die ook hele interessante dingen uh, weet uh, en die wij Van hem willen weten. De lezers van Nu.nl worden er meer bij betrokken begrijp ik. Nou kijk, we hebben natuurlijk al met Nieuw foto en nu jij een uh, hele grote platform waar mensen hun mening kunnen geven en foto's kunnen delen. Maar je, je kan je voorstellen dat, uh, dat we dat wat actiever en ook wat gerichter gaan doen. Um, en dan, dan gaat het zeg maar met name om het, uh, ja, het komen aan nieuws, maar zeker als het gaat om hoe we nieuws brengen heeft uh, het bezoeker nu al enorm uh, invloed. Want ja, kijk, iemand koopt een bepaalde telefoon of een bepaald laptop... en die dicteert voor ons al hoe het eruit ziet. Zeg maar. Dus dat heeft ook al invloed op onze dagelijkse gang van zaken. Ja. Uh, Blijf een beetje gissen waarom Wouter Baks nou precies is opgestapt. Uh, uh, zijn voorganger, Laurens Verhagen... Uh, die vreesde dat de commissie in de journalistiek bij Nu.nl... te veel door elkaar zouden lopen. Met Samenma's uitgever natuurlijk op de achtergrond. Uh, vrees je daar ook voor? Wat zegt je? Vrees je daar ook voor... Nee, helemaal niet, joh. Ik was, uh, je begon er net al uh, over van, ik had zoiets aan de hand zou zijn geweest, dan was ik natuurlijk ook solidair geweest en ik heb eigenlijk het tegenovergestelde gemerkt. Ik werk nu zelf een, uh, iets meer dan een jaar bij Nu.nl, als adjunct-hovensentuur. En ik heb eigenlijk het tegenovergestelde gemerkt, de, de, de, de, schen, de, ja, zeg maar de scheiding van commissie en redactie is een stuk uh, uh, rigider bij Nu.nl dan bijvoorbeeld mijn vorige uh, uh, baan uh, als uh, hoofdstuk van de uh, niet dat daar zeg maar, het enorm uh, door elkaar heen loopt zo. Maar daar moest ik nog wel eens. Ik nog wel eens gedwongen heb om op de slaggever ja. een verslaggever een editorial te laten schrijven om maar even een voorbeeld te noemen. En ja, dat ben ik wel ja, ja. nou echt helemaal niet aan de orde. Dat vind ik juist heel prettig. Oké, okay, dankjewel. En veel succes. Hij is de nieuwe hoofdredacteur dus van Nu.nl. Gert Jaap ja. Hoekman. De regering van Myanmar heeft het nummer van deze week van het Amerikaanse weekblad Time verboden. Het blad heeft een omslagverhaal over een radicale boeddhistische monnik... die beschuldigd wordt van aanzetten tot geweld tegen moslims. Volgens de staatstelevisie is het verbod bedoeld... om het weer oplaaien van radicale en religieuze rellen te voorkomen. Geen stijl was gisteren eventjes wereldnieuws. Verslaggever Tom Staal was in Straatsburg en Brussel... om een kijkje te nemen bij het Europarlement. En wat hij daar opmerkte was dat menig Europarlementariër... Zijn, zijn aanwezigheid moet ik zeggen, wel meldt... maar verder niet meedoet aan de debatten... en vervolgens wel zijn vergoeding opstrijkt. Met name de aanvaring met het Italiaanse Parlementslid Raffaele Baldassare leverde nogal spektakel op. Please do not touch my cameraman. Please do not touch my stuff. Where are we going? Kosse You're doing nothing. Nee. You're hey. That's not nice. Can you please do not touch Maar well, hey. well. well, Pijn deed het in ieder geval niet echt, maar een succes was het wel, want in heel Europa was de vechtpartij van staal met Baldassare te zien. De Tweede Kamer is vanmorgen weer begonnen met het debat over de publieke omroep. Mark Vis van de journalistenvakbond NVJ weet er alles van. Want hij zit de afgelopen dagen zo'n beetje gekampeerd daar op het Binnenhof in Den Haag. Mark, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Je bent er alweer. Waarvoor? Uh, ja, nieuwe ronde, nieuwe prijzen zullen we maar zeggen. Uh, gisteren is uh, de beraadslaging afgerond, zoals dat dan mooi heet, over uh, de nieuwe mediawet. En ja, vandaag gaat het weer van start met ja, nieuwe wijzigingen. Het gaat met name over die 100 miljoen, hè? de extra ja. bezuinigingen die dit kabinet heeft ingeboekt op de publieke omroep. Dus bovenop de 200 miljoen die al uit de vorige kabinetsperiode lag. Nee, klopt. De, de, de, de debatten die vorige week en gisteravond zijn geweest, die, die sloegen nog echt terug op Rutte 1, dus de bezuiniging van 200 miljoen. Uh, maar ondertussen is er dus 100 miljoen uh, bijgekomen door het uh, kabinet. En, uh, en ja, dat wordt nu dus nu besproken. Dus je ziet dus nu ook een, een, ja, een beetje een voortzetting wel van de, van de discussie. Maar het concentreert zich dus nu echt op die verdeling van die 100 miljoen. En dat is neergelegd bij voor een deel het mediafonds wat, uh, wat dus opgeheven moet worden. Voor een deel bij de landelijke omroep en voor een deel bij de regio. Dus daar concentreert zich uh, nu de discussie ook op. Is het zo dat die 100 miljoen nog steeds overeind staat? Of, of wordt er ook al wel wat aan getornd? Dat er uh, partijen zijn die zeggen ja. Dit wordt misschien toch iets te gek, allemaal. Nou ja, dat is wel het interessante. Kijk, officieel staat het debat van vandaag helemaal los van, van, van het debat van gisteren. Maar volgende week zijn pas de stemmingen over, uh, over dat wetsvoorstel. En je ziet wel dat er een aantal partijen is geweest dat, dat wel degelijk die koppeling maakt. Die zeggen van nou, die 100 miljoen, dat, dat moeten we niet zo hebben. Of ze hebben het dan specifiek over die 45 miljoen voor de landelijke omroepen. Uh, dus uh, die maken die koppeling wel van nou, misschien gaan we daar dan niet voor stemmen. Uh, uh, en dat brengt Hilversum ook in, in gigantische problemen dan. Want dan kunnen die visies dus ook niet doorgaan. Want dat wordt ook allemaal in die wet geregeld. Dus er zit wel een beetje uh, uh, politieke druk, noemen we dat dan, uh, uh, zit erop. Maar hoofdzakelijk gaat het nu over... Uh, tenminste, je ziet wel dat de coalitie en ook wel een paar oppositiepartijen... op zich die 100 miljoen nog wel willen accepteren. En waar de Partij van de Arbeid op dit ogenblik op inzet is van... hoe kunnen we uh, Hilversum dan in de gelegenheid stellen... om uh, uh, een deel van dat geld weer uit de markt... Te terug te trekken. Nou, ja. daar, daar wordt de markt een beetje nerveus van, zullen we maar zeggen. Want jij maakte net al even die opmerking over de, de mediawet. Er de, de, de, de, de wordt hier een heel veel druk gewerkt aan al die fusies hè, van, van ja. die omroepen. Maar uh, dat kan pas als die nieuwe mediawet er is. En zolang die dus niet door de kamers is, uh, ja, staan die fusies eigenlijk nog steeds op losse schroeven, toch? Ja, klopt, dat, dat, dat heeft allemaal te maken met die bezuiniging van 200 miljoen. Hè. Dus die laatste 127 miljoen in eerste instantie is dus de wereldomroep en de orkesten zijn uh, uh, behoorlijk gekortwiekt. En nu is dus dat laatste sluitstuk uh, dat moet allemaal gerealiseerd worden op uh, 1 januari van het komende jaar. Maar dat kan pas gerealiseerd worden als de mediawet ook wordt aangepast... waarin die fusies en dus ook die beperkte omroepen uh, in omvang... Uh, dus ook mogelijk worden gemaakt. Mm -hmm. uh, staatssecretaris Dekker moet dus misschien wel wat tegemoetkomingen doen... met betrekking tot die 100 miljoen... om uiteindelijk die hele mediawet door te krijgen. Nou ja, dat, dat is natuurlijk het probleem van het kabinet op alle onderwerpen. Je ziet dat, dat, dat, dat ze, uh, ja, alle bewindslieden zijn op alle terreinen... overal aan het laveren en aan het kijken van nou kunnen we dit of kunnen we dat. En kunnen, hè? Dus je ziet wel, er is een meerderheid in de Tweede Kamer. Dat is het probleem niet. Maar je ziet wel degelijk dat, dat ook in dit geval Dekker zich richt op partijen... die ook uh, voor steun kunnen gaan zorgen uiteindelijk in een Eerste Kamer. Ja, goed. Je blijft het volgen. En als er nieuws is, dan horen we het ongetwijfeld. Mark Vis van de NVA, dankjewel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Hit it, hit it, hit it, hit it. The Beatles are blokken. Het mediaarchief. Gisteren maakte Margriet van der Linden bekend dat ze stopt als hoofdredacteur van Opzij. Het Feministische Maandblad werd in 1972 opgericht door onder meer Hedy Dancona. Zij was in de jaren 70 een van de boegbeelden van de vrouwenbeweging in Nederland... en bracht de theorieën die ze aanhing in de praktijk... door haar werk bij Opzij met het moederschap, de politiek... en nog heel veel andere activiteiten te combineren. In het NCV-radioprogramma was zij in 1980 te gast om te praten over haar idealen. Kirsten Kleinsma, Gerard van den Berg. Ze vindt de tweedeling betaald werk buitenshuis en onbetaald huishoudelijk werk principieel onjuist. Ook de zorg over de kinderen moet beter gedeeld worden. De belangrijkste verdienste van Hedy Dancona voor de vrouwenbeweging is wellicht haar werk voor opzij. Opzij groeide uit tot het maandblad voor de Nederlandse vrouwenbeweging en vervult een samenbindende rol binnen deze beweging. Ik geloof ook niet dat, uh, dat mannen niet de emotie hebben. Ik bedoel, ze hebben hem niet ontwikkeld en er is geen ruimte voor. Maar ik denk echt dat je een leuker soort van samenleving krijgt... als daar mannen en vrouwen in zitten... die die beide kanten van hun totaal aan mogelijkheden hebben ontwikkeld en ontplooid... En niet de een in plaats van de ander. Hey, die Dancona in het NCV-programma Globaal dus. 1980 was dit. Dancona is tot onlangs actief geweest in de politiek... en zet zich nu onder meer in voor het Nederlands Sociaal Forum. Wat Margiet van der Linden gaat doen, is nog onbekend. Dit is Radio 1. Lunch. Het mediaforum nee, nee. met twee vrouwen aan tafel. Zijn we <laughs> altijd blij mee? Melo van Hintum, journalist, columnist, werkt onder meer voor de Volkskrant en Katrien Keil is columnist en uh, presentator. Hartelijk welkom. Ik zit ontzettend snotter, dus ik hoop ja, nu dat ik jullie ja, aansteek. Kouder. Ja, we hebben echt een, een grieperige nacht. Moet je het nacht. van je overnemen gewoon alles. <laughs> ja, dat zou wel leuk zijn misschien een keer. Um, even over geen stijl. We hebben net uh, een klein stukje daarvan laten horen. Het was een stukje uit een veel langer filmpje. Heeft uh, internationaal veel media-aandacht weten te trekken. Um, wij kennen de stijl van geen stijl intussen. In het buitenland zijn ze blijkbaar nog niet aan gewend. Wat dat vind je ervan, Katrien? Nou ja, kijk, op, aan, ik ben altijd dubbel in dit soort dingen. Want aan de ene kant denk ik, ja, het is natuurlijk geweldig dat ze laten zien... dat die mensen inderdaad voor 300 euro uh, gewoon even komen tekenen en dan weer verdwijnen. Als het zo is natuurlijk. Wat niet helemaal duidelijk wordt uit het filmpje, moet ik eerlijk zeggen. Je bedoelt, het kan eventueel nog gemanipuleerd zijn? Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar die mensen zeggen van, uh, we gaan nu weg. Maar waar ze heen gaan, is niet duidelijk. Kan ook zijn dat ze naar een vergadering zijn. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, een mediatrainingtje hier en daar zou, zou niet slecht zijn. Maar aan de andere kant, ja, het was ook wel een beetje tendentieus gemaakt. Zo van, weet je wel, een kamer in. En dan mag je daar niet filmen, want er is een of andere vergadering. Ja, dat hebben wij in Nederland ook. Dus dat... Dat, dat, dat vertelt mij niet helemaal alles, zeg maar. Maar op zich, kijk, het is wel buitenlanders, met name, laten we zeggen, Engelsen en, en, en Scandinaviërs. Die vinden ons natuurlijk altijd nogal bot. En uh, ja, dit is dan wel een voorbeeld van hoe bot we zijn, zeg maar. Meloo, jij wordt wel eens besproken op geen stijl. Dus ik denk maar dat je ook wel eens kijkt uh, op die site. Hè? Nee, ik kijk eigenlijk nooit. Maar ik heb nu wel gekeken. En uh, dan ga ik het heel aardig over zeggen. En dat doe ik ook bijna nooit. Maar ik vond het hartstikke goed. En ze, ze bracht het heel mooi in beeld. Ik vond het ook dat die, die, die jongen met die microfoon... Sorry, Tom heette hij? Tom ja. Staal. Ja. Sorry, Tom Staal. Dat ik niet meteen je naam had. Dat hij het heel keurig deed, eigenlijk. Ja, ik niet. niet zo, dat is natuurlijk... Ja, dat kan geknipt zijn luister, Als hij drie kwartier achter die man aan heeft gelopen... Dan heeft en hij heeft de alleen de laatste minuut best mm. voorgedaan. Nee, ja, ik, vond, waar, ik maar... vond het erg leuk. Het was alleen jammer dat je geen Italiaans sprak. Hij had iets van explicare mm. kunnen zeggen. En dan uh, hadden we misschien iets meer gehoord, maar waarschijnlijk niet. Ik vond het een prachtige ja. demonstratie Want... van uh, hoe daar uh, niet gehandeld wordt. Want op zich, dat onderwerp is natuurlijk wel eens vaker aan de gesteld. Ja. Hè? Want dat is het algemeen bekend. Die mensen komen daar binnen en die tekenen. en nou ja, ze stijken wel hun dagvergoeding mm -hmm. op. Uh, zij laten dat dan nog eens een keer uh, zien. Op, op de hun bekende manier. En uh, nou ja, dat is ook wel een manier die je niet heel, in heel veel andere programma's gelijk ziet. Nee. Dat, maar dat daarmee ligt het volgen. dus ook wel heel veel uit. Ik ja. Je kunt nog zeggen, hè, wat jij zegt van het is bot, ik vond het zelf nogal meevallen. Ze waren gewoon tamelijk vasthoudend. Maar ik bedoel, iemand die gaat slaan, dat zou een Nederlandse parlementariër nou, ook niet zo gauw doen, denk ik. Anders. Maar ja, dat, dat, dat is, is natuurlijk eet. heel mooi voor zo'n filmpje en ja. dat, uh, dat geeft dan ook wel aan hoe uh, gefrustreerd die mensen zijn als ze op die manier op de hielen worden gezeten. Ja. Nee, ik vond het echt mooi gedaan. Maar ja, een paar jaar geleden is er door de Duitse TV een documentaire over gemaakt en die was heel keurig. En toen is er niets veranderd, dus ik denk niet dat er nu iets veranderd oh ja, dus is of een is en ze lieten alles ja. zoals het was. maar praten we door onder meer over het vertrek van Margriet van der Linden bij opzij. Heeft zij dat blad inderdaad veranderd? En, en, nou ja, zo, sowieso, wat zou ze kunnen gaan doen? We gaan het horen in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Hier is nu het NOS Journaal, hier is Donald Megis. PvdA-leider Samson vindt dat de rekening van de extra bezuinigingen... niet bij de mensen met de laagste inkomens mag worden gelegd. Bij het Kamerdebat over de bezuinigingen zei hij dat uitkeringen moeten worden ontzien. Samson noemde als mogelijkheid om opnieuw in te grijpen in de zorg. PVV en SP vinden dat het kabinet te veel bezuinigt. Australië krijgt een nieuwe premier, Kevin Rudd. Hij won in een vertrouwensstemming binnen de Labour-partij... van zittend premier Julia Gillard. Zij heeft haar functie meteen neergelegd. Haar positie was omstreden omdat Labour afkoerst op een groot verlies... bij de verkiezingen in september. Middelbare scholen in Rotterdam mogen van de onderwijsinspectie... diploma's gaan uitreiken. Die uitreikingen werden uitgesteld vanwege de examenfraude... op de Ibben-Galdun-school. Maar langer uitstellen is onverantwoord... omdat dan veel leerlingen in de problemen kunnen komen... bij het inschrijven voor een vervolgstudie, zegt de inspectie. En In het AMC is een Nederlander opgenomen met hondsdolheid. Een man van 52 werd begin mei in Haiti gebeten door een hond. Een week geleden is hij in Utrecht opgenomen. Toen de ziekte werd geconstateerd, is hij overgebracht naar Amsterdam. Hondsdolheid is erg gevaarlijk voor mensen. Zodra de ziekteverschijnselen optreden, loopt het bijna altijd dodelijk af. Dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Melo van Hintum, journalist voor Ondermiddel Volkskrant. En Katrien Keil, columnist en presentator. Margriet van der Linden, weg bij Opzij. Na vijf jaar neemt zij daar afscheid als hoofdredacteur van het blad. Melo, je hebt er ooit voor gewerkt, hè, voor Opzij? Ja, dat is heel lang geleden. Dat was in de tijd dat uh, Siska de Resselhuis... Uh, die na de introductie behoeft, denk ik, nog de scepter uh, zwaaide. Ja, nou, die heeft dat 27 jaar gedaan. Ik denk dat dat wat te lang is. En uh, Margriet heeft er nu vijf, vijf en een half ja. jaar gezeten. Nou, een mooie tijd om weg te gaan. Kan ik me voorstellen dat maar je, dat, je ook dan dat, doet? Dat, onder haar dat blad dan doet uh, is veranderd? Echt een, een veranderblad vergeleken uh, vergelijking met Dresselhuis? Nou, het is natuurlijk wel anders geworden. Het is veel glossier geworden en ze heeft daar, ze heeft daar ook dingen uh, uh, aangekaart. Ik kan me nog herinneren vorig jaar en dat heeft enorm veel uh, discussie en commotie teweeg gebracht. Uh, die dag van het erotisch kapitaal. Nou. Uh, dat je dat zou moeten gebruiken als vrouw, dus als vrouw. Ja, ja, ja dat ja. stond ja. zo'n zo zo'n grote cover met een uh, enorme decolleté in, in, in, in een rood topje. Uh, Men vond topje, dat niet iets, horen in, in een niet. Nee, nee, dat hoorde niet. En dat, nou. nou goed, daar kan, kan je inderdaad over twisten maar ik kan me niet voorstellen dat dat onder Gebeurd gebeurten zou zijn. En zo heeft ze natuurlijk al meer dingen uitgeprobeerd. En het is allemaal wat glosje en wat gelikte enzovoort gemaakt. En ja, ze hebben nu geloof ik een oplage of, ja, van bijna 48.000 uh, stuks. En als je ziet op hun website dat ze zich richten op de... er staat er dan heel keurig uh, tussen haakjes zeer hoog opgeleide vrouw... is er misschien ook wel niet meer te halen. Want ja, het is geen, uh, geen publieksblad. Uh, nee. En dat wil het kennelijk ook niet zijn. Snel als onze redactie is, zijn er geloof ik 60.000, begrijp ik, de oplager. Oh, Inmiddels. Was, was, oh, ja, nee, was, oh, ze zijn oh, gezakt juist okay, weer. Dat ja. klopt wat ja. jij zegt. Uh, las jij hem nog? Nee, ik, ik, ik las hem niet zoveel meer, maar het, eigenlijk had ik dat natuurlijk wel moeten doen. Mar Margriet zegt ergens in een interview van... ja, de meeste vrouwen vinden wel dat er genoeg bereikt is. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Als je nagaat dat 52% van de Nederlandse vrouwen... niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dus wat dat betreft uh, is er nog heel wat te emanciperen, lijkt me zo. En uh, ja, misschien moet het blad wel uh, van koers veranderen... in de zin dat, dat wat minder hoog... Opgeleide vrouwen benaderd worden en bereikt worden. Want het moet toch langzamerhand duidelijk worden dat in deze tijd dat één op de drie huwelijken. In een echtscheiding eindigt dat een vrouw toch in staat moet zijn om haar eigen, in, in haar eigen inkomen te voorzien. Wow. Ik denk dat misschien ook een verschil is met toen opzij begon. Dat het een blad was dat echt dat soort issues aan de orde stelde. En het is nu natuurlijk veel meer mainstream geworden. Ook andere uh, vrouwen, dames, meisjesbladen, misschien ook meisjesbladen lees ik natuurlijk niet meer. Maar die, die hebben ook een aantal uh, items die eerst exclusief voor uh, opzij ja, waren. En dat en dat, dat wordt maakt steeds denk ik meer uit. besproken. En dat is op misschien. zich heel ja. goed, natuurlijk. Ja. Het is veel beter, zou je kunnen zeggen. Dat ik dus niet onaardig, maar het is eigenlijk. Veel beter als er in, in de, de gewone publieksbladen ja. dit soort onderwerpen Omdat dan je dan meer een aan de groep komt. Op, ja, dan op, heb ja. je een veel grotere ja. groep. En wat, wat het feminisme betreft, ik las uh, dat ze, geloof ik, in de Volkskrant zei dat ze de tendens bespeurt dat iedereen denkt: van nou, het, we hebben het nu allemaal wel voor elkaar. Ja. Maar ja. ik vraag het heel erg af, want ik zie juist ook uh, jonge uh, feministen uh, Denk aan, uh, ach, weet je nou. Die, die hele jonge filosoof, begin twintig, Simone. Nou, een prachtig stuk had ze in Vrij Nederland. Simone Saarloos. Oeh, had ik even na moeten ik zoeken. Sorry even. jongens. Nou, en hou ze in de gaten. Heel goede, leuke, slimme uh, meid. Uh, je ziet internationaal die beweging Feman. Vroeger hadden we de Dolomina's met de blote buik nou, nu hebben we Veeman met de blote, blote borsten. borsten. Nou, dat spreekt dan uh, wellicht uh, wat meer aan, ook bij het mannelijk deel. Maar je ziet de documentaires van Sunny Bergman, bijvoorbeeld, die veel aandacht uh, krijgen. Ja. En nou ja, zo kan je nog wel een aantal dingen opnoemen waarvan ik denk. Ik zie juist een een soort revival weer bij twintigers. Ja. Dus feminist... Oh, heeft van nou, Dat had ik bijna goed dan, ja. toch? Dankjewel. Katarine, nog even, want uh, uh, Margriet uh, van der Linden zegt in de Volkshand... dat zij een uh, boekcontract heeft. Dus dat uh, geeft aan dat ze blijkbaar wat gaat schrijven. En ja. uh, wil ook graag die vrijheid. Hoe, zij was natuurlijk hoofdredacteur, maar tegelijkertijd ook zo'n boegbeeld... Van, nou ja, van, die, van die feministische uh, beweging. Uh, heeft ze dat goed gedaan? Ja, ik denk het feit dat iedereen weet wie, wie ze is, is al een teken dat ze het goed gedaan heeft. En uh, ja, de vraag is natuurlijk of iedereen meteen opzij aan haar uh, verbindt. Dat is natuurlijk vraag twee, dat weet ik niet. Dat dus zou je uit moeten zoeken. Maar uh, ja, nee op zich heeft ze dat... Uh, wie ja, zou een goede dat. opvolger zijn? Ja. nou, moeilijk. Die ja, doen? heb ik ook al over naar ze te denken. <laughs> ja, nee, ik weet niet. lastig. Nee, Zou ik echt niet kunnen. jullie zijn niet in de race, allebei. Nee, joh, nee, joh. veel te oud. Hou op. Nee, vind <laughs> ik wel. Er moeten echt, uh, wat ik net zei, je ziet een revive 120ers en het lijkt me heel goed als dan een uh, begin 30er uh, daar... opnieuw na vijf jaar de boel een beetje omgooit. Goed. Um, um, het EK, 88. Dat is alweer 25 jaar geleden dat we Europees kampioen werden... daar in uh, Duitsland. Melo, heb je ervan gesmuld? Want er waren heel veel terugblikmomenten. Toen, bedoel je? Natuurlijk. Nee, nu, nu ook deze week. Toen ook? Ja, ja nee. Ik heb, ik heb wel wat gezien en ik vond het uh, hilarisch. Ik vond het echt geweldig. Al die mensen die zich in het Oranje hebben gekleed en het wil helemaal gaan zingen. en allemaal hun eigen verhaal hebben. tot en met een jongen die op die dag geboren is. En hoe heet jij? Ja, Teun, dat is dan niet nou een voetballer. En ja, ik vond het. Ik, ja, ik, ik, heb, ik heb er echt om, uh, om, uh, om uh, gelachen. Ja. Nou, op, op radio, tv, de kranten, iedereen deed er wel wat, uh, wat aan, Katrien. Uh, um, en veel interviewers begonnen dan met de vraag: waar was jij op 26 juni 1988? Um, ja. Waar was jij trouwens? nog precies. Ik zat in de Amsterdamse stad Schouwburg naar een voorstelling te kijken. Ik heb natuurlijk de helft van die voorstelling nooit gehoord, want op een gegeven moment kwam er een krankzinnig lawaai. Ik dacht, de oorlog is uitgebroken of zo. Maar toen werd dus het, uh, het elftal gehuldigd op, uh, op het balkon. Oké, okay. oh, dat was de dag dat ze alweer terug waren. Ja, ja, ja. ja, ja okay. Oh, dus dat is dan later ja. natuurlijk. Ja, ja. oké, okay. maar goed. Dus nee, maar goed, tijdens, toen de Amsterdamse helemaal oranje was, zat jij in de, in de schouwburg. Zat ik in de schouwburg? Ja, ja. ik heb maar hoe uh, weet jij veel met voetbal. Nee, ik weet het niet meer. Nee, want het enige echt grote voetbal-event wat uh, bij mij uh, uh, onuitwisbaar is is dus 1974. Mm -hmm. Ja, 1988 niet meer. Nou, nou, nou weet ik ook waarom je niet, inderdaad niet hoofdrechter van uh, opzij wordt. <laughs> ja. Als je dat nog kan herinneren. Nee, dat is flauw. <laughs> uh, Studio Sport sprak in uh, een van de terugblikken met een paar spelers... van het huidige Jong Oranje over dat EK van 1988. Uh, van Rijn en De Vrij en zij reageerden. Even luisteren. Met wie identificeer jij van dat elftal? Ja, dat zou ik echt niet weten. Uh, ja, dat is moeilijk. Uh... Nou, volgens mij was uh, meneer Van Aalen was wel iemand die ook uh, aardig kon opstomen daar aan die rechterkant. Ja, meneer van Aalen zegt hij. Berry van Aalen was de oh. rechtsback natuurlijk van, ja, ja. Van, van dat oranje. Meneer van Aalen. Ja. En dit was Van Rijn, van de rechtsbek van Ajax, ja. die ook in Jong Oranje speelt. Dus die ziet in hem wel... Maar het wel prachtig dat hij zegt, meneer van Aalen. Meneer van Aarlen, ja, daar moest ik even luisteren. Oh, Goed opgevoed. Dat hoor ik nou. Ja. Ja. Ja. Uh, NOS had een reportage met daarin allemaal mensen die de wedstrijd destijds gemist hadden. Die keken hem live opnieuw. Ja. Dat is een leuke variant. Nou, <laughs> dat verhaal van die jongen inderdaad, die dus op die dag geboren werd... dat zijn ouders rende tussen de kraankamer en, uh, en de tv. <laughs> dat vond ik wel uh, grappig, ja. Ja, vanavond gaan we dus in die... Want de NOS had er een serie van vier van gemaakt. Gaan we ja, dat dus zal die, weer uitmelken. Ja, die huldigings, weken huldigings weken dag, ja, ja. ja, Nou ja, goed, we hebben kennelijk nu niks meer om zo blij over te worden. Dus dan gaan we dat maar allemaal uh, ophalen. Bram Bakken nou. die in het water springt. De psychiater Brambakker. Ja, ja ik, ik, dat ik dat kijk, ik kijk je stom verbaasd aan. Ik, ik weet dat je af en toe gekke dingen doet, maar hij overtreft iedere keer ja. weer mijn verwachtingen. Hij was dat jongetje ja. dat in het waterspul vlak oh. voor de boot inderdaad. Gaat hij nu ook weer doen? Gaan ja. we dit nou over vijf jaar ook weer krijgen? <tosses> zo jullie er nu nou, al op? Nou ja, ik vind het wel een beetje. <tosses> niet. Waarom over vijf jaar? Een beetje stoppen ermee. jaar. Moeten we over vijf jaar de koning niet vieren dan of zo? Ik mag hopen dat we in de tussentijd al weer een keer wereldkampioen worden zijn. Dat zou mooi zijn. Omroep Brabant: de vijf verdachten van de zware mishandeling in Oosterhout krijgen een lagere straf omdat de justitie camerabeelden van het geweld heeft vrijgegeven... om de daders op te sporen. Het ging om die zogeheten kopschoppers, hè, zo heette dat toen. Uh, daardoor zijn die verdachten dus al gestraft, vindt de rechter. Melo van de Hint, is dat terecht, die lagere ja, straf? Ja, vind ik wel. Uh, je bent pas schuldig als je, uh, als je veroordeeld bent, en niet eerder. En met die filmpjes, die fungeren toch als een soort publieke schandpaal. Nou, er zijn er conservatieve mensen in ons land... die het überhaupt goed zouden vinden als de oude schandpaal weer terugkomt. Ik denk dat ze die in deze vormen al krijgen. Nou ja, en als je dan consequent redeneert... betekent dat dat je al een stukje... Van je straf hebt gehad. Overigens is het minimaal hè, wat er afgaat. Er gaat, ze krijgen 15 uur uh, werkstraf minder en één week detentie minder. Dus het lijkt nu net zoals het gebracht wordt, alsof dat enorm scheelt. Maar ja, het is al bijna symbolisch, maar volkomen terecht. Ja. De rechtbank vindt het kwalijk dat justitie de beelden vrijgaf... zonder toestemming van onder meer de hoofdofficier van justitie. Bovendien was het voor de opsporing niet nodig om die beelden uit te zenden. Ja, ze. dat is natuurlijk wel een dingetje, hè. Ik, bedoel, uh, ik vind eigenlijk wel dat dit allemaal een beetje onderling... in die organisatie goed gecommuniceerd moet worden. Want we hebben al een paar weken geleden gehad... dat iemand op het internet stond uh, dankzij de politie... en dat hij helemaal niets met de zaak te maken had. Ja, dat kan natuurlijk niet. Zo moeten we natuurlijk wel een beetje vooruitkijken. Ja. De, de beelden zaten in bureau, bui, uh, bureau Brabant. Een uh, soort opsporing- van Omroep Brabant. Uh, vervolgens werden de beelden door iedereen overgenomen. Is, is Omroep Brabant iets aan te rekenen, vind jij? Nee, dat lijkt me niet. Als de hoofdofficier van justitie niet eens erin is gekend, dan lijkt me niet dat je een omroep daarop kan aanspreken. Nee, vind ik echt. Want die ontwikkeld. krijgen dat van de politie zo laat maar zien. Ja, nou dan, dan denk je als omroepmedewerker dat zal wel oké okay zijn. Dat nou, is toch ik logisch. Mensen maar deels mee eens, want ik vind dat een omroep ook een eigen afweging zou kunnen maken He, zou kunnen zeggen: nou, wij doen dit soort dingen überhaupt niet. Oh, maar ik, nou, tuurlijk, dat kan je zeggen. Maar ik vond het wel heftig genoeg om te denken van: nou, ik ben blij dat die jongens in elk geval gepakt zijn, want als die beelden niet waren uitgezonden, waren ze nooit gevonden. Denk ik. Het schijnt dus van wel. Dat nou ja, de, de, re de rechter zegt dus, ja. zegt dus inderdaad dat die beelden niet per se ja. daarvoor nodig waren. Ja. ja. ja. Nee hoor, ja, ja, ik vind goed. dat je er buiten gewoon terughoudend uh, mee moet zijn. Ja. Ja. Toch, toch zullen veel mensen ook zeggen... ja, uh, als je gewoon niet iemand voor zijn kop schopt... dan heb je er nergens last Precies. van. Precies. Dus als je dan in, in, toevallig op een camera staat... dan moet je ook niet zeuren misschien. Ja, en dat, dat begint dan zo en dan moet dat heel duidelijk te zien zijn. Nou, we hebben bij die hele zaak om Richard Nieuwenhuizen gezien hoe moeilijk het eigenlijk is om mm. dat uiteindelijk uh, aan te tonen. En ik vraag me dan af, ik weet dat het een, een hellend vlakke redenering is, maar toch. Uh, welk, ik, ik heb het idee dat dan de grens steeds een beetje meer verlegd wordt en we worden al zo in de gaten gehouden en afgeluisterd en gehackt en afgetapt en noem maar op. Laten we hier dan in ieder geval een streep trekken ja. en het aan de rechter ja, overlaten nou, en niet dus het, echt... het hele publiek ermee lastigvallen. Ik, nou, dat vind ik echt onzin. Ik bedoel, als iemand, iemand die op de grond ligt en een half bewusteloos is, nog een paar in natrap, dat vind ik zo, zo walgelijk... dat zo iemand in ieder geval gestraft moet worden. En dan vind ik het helemaal niet erg als hij daarvoor op, het, op tv komt. Nog iets anders is, zouden de omroepen nu met deze uitspraak in het achterhoofd... toch terughoudender zijn dan nu om die beelden te laten zien? Nou, dat ben ik wel met me eens. Je kunt niet terughoudend genoeg zijn. Je moet daar natuurlijk toch heel voorzichtig mee zijn. Het moet natuurlijk niet zo worden dat we met z'n allen een soort... volksgericht krijgen als uit de uh, middeleeuwen. Dat lijkt me nou niet uh, geschikt. En in Eindhoven speelt natuurlijk nog die zaak, daar moeten de jongens nog uh, allemaal voor de rechter komen en zo. Zou dit invloed hebben, denk je? Ook die beelden zijn vrijgegeven? Ja, ook die natuurlijk. beelden zijn vrijgegeven. Nou ja, we hebben een onafhankelijke rechter, dus uh, laten we afwachten hoe die het weegt. Ja. Topbesluit, Katerine. We hoorden van Kees Tol ah. dat jij ah, ja. en Viola Holt, jouw oude vriendin, slaande ruzie hebben gehad tijdens de opnames van Ranking the Stars. Nou, Klopt dit? Nee hoor. Helemaal niet slaande ruzie. Niet. Niet nee, helemaal niet. Uh, luister, het is 18 jaar geleden dat ik dat programma heb gepresenteerd. Ik heb 10.000 dingen intussen gedaan. Um, ik ben er niet zo mee bezig, maar blijkbaar... Viola wel en uh, nou dat heeft ze lekker kunnen uiten en ik heb er verder niks over gezegd. Nee, maar heb je het allemaal over? Heb je niet, niet, echt niks teruggezegd? Nee, hoor? want die opname moeten we allemaal nog zien, hè? Ja, die worden allemaal uitgezonden. Ja, nee. ja natuurlijk wel. die heeft dat wel. Paul de Leeuw die presenteert het, heeft dat natuurlijk wel lekker een ja, beetje zitten uitventen. Uh, lekker zitten uitventen, ja. Maar ik ben er niet in gestonken en uh, jongens klaar. We kunnen nog altijd een lakmoesproef doen en Tom Staal op ze afsturen. Ja. Maar jij, als je ja. zo'n uitnodiging krijgt voor zo'n programma... en je ziet dat zij er ook zit, dan denk je niet nou, van... Nou, uh... dat is natuurlijk een dingetje. Ik ben uitgenodigd. En toen, dat ging dan onder het mom van... Uh, ja, tien jaar geleden zat je hier ook. Nou, we hebben een soort uh, herdenkensuitzending, weet ik veel. Nou, leuk, tuurlijk, doe ik. En toen een week uh, daarvoor hoorde ik dat Fio dat ook eens had. Toen zei ik, nou, dat lijkt me niet verstandig. Want dan worden we natuurlijk tegen elkaar uitgespeeld. Ja, nou... En toen riep iedereen: Ach, maar het is al zo lang geleden. Nou ja, je ziet het. Ja. Veug je erop? De nieuwe series Ranking the Stars. Het zijn Menoe. hele leuke programma's, echt waar. <lacht> of, ik, heb er, ik heb er de <lacht> laatste jaren niet zo heel veel meer naar gekeken, maar. Ik moet zeggen, ik heb heel hartelijk moeten lachen een paar keer. Ik ben een enorme fan van uh, Uitzending Gemist, waarop ik de uitzendingen kijk... waarvan ik denk, hé, hey, die moet ik nou toch echt nog even zien. Ja, ja dit moet nog uitgezonden worden. Ja. Dus ik moet nog even, <laughs> even wachten voordat er ook op Uitzending Gemist is. Uh, nou ja, goed, het is toch... Uh, kijk, ik denk ook altijd van, nou, misschien is het ook wel gewoon een beetje een opzetje. Die twee die gaan dan weer een beetje een ruzie met elkaar maken. Dus hebben die, die, die lui van het programma weer een rel. Ja, en, en dan gaan wij straks allemaal kijken van of het allemaal echt zo erg is. Ja. ja. Is nou, is jongens, dat als zo? dat onze problemen zijn, gaat het goed met ons. Dacht ik ook, hè? <laughs> Dan hebben we niet zoveel te. Zeuren. <laughs> dit is een mooie afsluiting. Uh, dank jullie wel dat jullie hier waren met z'n tweeën: Katrien Keil en Melo van Hinten. We gaan zo meteen de nationale nieuwsquiz spelen. Maar hier is een liedje uit 1973. Stevie Wonder is dit: Higher Ground op Radio 1. TV Warner, klassieke van 1973, dat was Higher Ground. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen, doen we vandaag met Marina Klis. Is 51 jaar en komt uit Sprangkapellen. Werkt uh, als vrijwilliger met uh, gehandicapte sporters. Wat doet u precies? Ik bereid een groep uh, mensen met een beperking voor op deelname aan de Vierdaagse van Nijmegen. Die gaan ze lopen dan? Ja. Hoeveel kilometer? Uh, vier keer 40. Vier Kijk. dagen van 40 kilometer. Kijk aan. Ja. Dus veel wandelen nu? Ja, zeer veel trainen ja. en sfeer opbouwen in de groep. Mooi weer erbij? Ja, nou regen, regen helpt ook wel. Ja precies, nou, dan ja. moet je ook voor, voorbereid zijn. Want dan, dan kan je een kan... beetje boosig doorlopen, dat helpt altijd ja, wel. Ja precies en bovendien kan dat daar ook gebeuren natuurlijk. Ja. Um, en intussen het nieuws een beetje volgen misschien, want we gaan de quiz spelen en uh, de uitdaging is 65 punten of meer te halen. Uh, eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Er komen opnieuw bezuinigingen aan bij Defensie. Achterstallig onderhoud, tegenvallende loonkosten. Er zijn opnieuw bezuinigingen nodig. Oppositiepartijen zien wel een oplossing. Afzien van die steeds duurder wordende straaljager, de Joint Strike Fighter. Ja, nieuwe bezuinigingen bij Defensie. Vraag 1, de minister van Defensie, Hennis Plasgaat, schreef dat in een brief aan de Tweede Kamer... dat deed ze samen met een andere minister. Hoe heet die andere minister? Het zal van financiën zijn. Maar hoe heet hij? Het schiet me niet te binnen. Jeroen Dijsselbloem. Natuurlijk. Nieuwe ingrepen zijn volgens hen nodig om te voorkomen... dat er vanaf 2018 een structureel tekort op de begroting ontstaat... van 333 miljoen euro per jaar. Vraag 2. Ondertussen is er ook nog wat uh, vernieuwing bij Defensie. Wat voor nieuw toestel is vandaag in gebruik genomen daar? Een straaljager. Dat is niet goed. Het is een, een superdrone, een onbemand vliegtuigje dus. In Arnhem maakt deze Scan Eagles een eerste vlucht in Nederland. Het toestel vervangt de verouderde sperver. Vraag 3, dat is de kop uit de krant. Die lees ik voor. En er zijn ook drie mogelijke antwoorden bij die kop. En nu de taak om die combinatie te maken. De kop luidt als volgt. Na champagne toast liep het snel spaak. Na champagne toast liep het snel spaak. Gaat dit over 1. Grote Nederlandse ambassades zullen flink moeten gaan inkrimpen. De tijd van een sigaartje en een potje golf is echt voorbij. 2. Een automatiseringsproject van de regering blijkt niet goed genoeg te werken... en zorgt voor een strop van bijna 80 miljoen euro. Of 3. Hans Biesheuvel, dat is de voorzitter van de MKB Nederland... heeft spijt dat hij heeft meegewerkt aan het sociaal akkoord. Hij voelt zich erin geluisterd door het kabinet. Na champagnet-toast liep het snel spaak. Dat denk ik de derde. Bisuivel. Is niet goed. Het gaat over dat automatiseringsproject. Het FD, daar staat die kop in. En die krant beschikt over de internetevaluatie van dat grote project van het ministerie van Justitie. Um, van welk ministerie is dit falend automatiseringsproject, zei ik? Binnenlandse zaken. U luistert niet goed. <laughs> ik gaf gewoon het antwoord weg bij de vorige vraag. Stom! Krijg ik weer Tom. op mijn duvel? Ja, ik vooral stom ja. dat ik dat doe. Maar u had het kunnen weten, want het was dus inderdaad justitie. Ja. Ja. Het geïntegreerde processysteem strafrecht, GPS, kostte 103 miljoen euro en moest papieren strafdossiers vervangen. Maar grote delen van het programma werden niet gebruikt. Vraag 5: is een geluidsfragment. Wie is dit? Ze moeten 6 miljard gaan bezuinigen. En dan gaat meneer Samson via de krant anderen oproepen om geld uit te gaan geven. Kijk eerst eens naar jezelf en ga met het kabinet aan de slag. En zorg dat je de goede dingen doet. Zelstra. Zelstra, dat is niet goed. Dat is Arie Slop van de ChristenUnie. Samson, de PvdA-leider, zei gisteren dat het geld weer moet rollen. De oppositie reageerde daar kritisch op, dus ook Ari Slop. Vraag 6. Volgens Samson moet het kabinet een plan maken... om investeringen te stimuleren. Maar bepaalde fondsen zijn naar eigen zeg al lang aan het bekijken... hoe ze meer in Nederland kunnen investeren. Over wat voor soort fondsen hebben we het hier? Welke fondsen zeggen al dat ze kijken naar... Pensioenfondsen. Pensioenfondsen. dat is uh, goed. Laatste vraag, nog vier punten verdienen. We zoeken een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel, wie wordt hier bedoeld? Hè? Het zijn cryptische aanwijzingen, trouwens niet altijd. Begin met een cryptische aanwijzing, en dan komen we steeds dichter bij de persoon die we zoeken. Zo gauw u weet wie het is, onmiddellijk stoproepen. Dus een persoon uit het nieuws. Wie is dit? Vier, ook na mijn carrière ken ik die pedalen. Drie, ik wou innen, maar nu moet ik pinnen. 2. Mijn eerlijkheid over mijn dopingverleden wordt keihard afgestraft. Ulrich. Ulrich, zegt zij. Dat is inderdaad een wielrenner. Maar het is een andere wielrenner die we zoeken. Want de laatste aanwijzing was geweest... Een schadevergoeding van meer dan... Nee, sorry, gisteren verloor ik de rechtszaak... die ik zelf tegen de Rabobank had aangespannen. Rasmussen. Inderdaad, het is Rasmussen, ja. Schadevergoeding van meer dan 5 miljoen euro... kan de ex-wielrenner op zijn buik schrijven. Hoe ga ik mijn zoontje vertellen dat we ons huis moeten verkopen? Zei Rasmussen gisteren. En ook vandaar dat, uh, dat pinnen. Uh, hij dacht er kunnen innen, maar nu moet hij zelf pinnen... en het geld terugbetalen aan de voormalige Rabobank. Ja, dat is duidelijk. Mika Rasmussen zocht. We komen op één. Dat is uh, een tijd niet gebeurd. <lacht>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 Vandaag luidt de stelling. We moeten meer vertrouwen hebben in dit kabinet. Is een beetje een prikkelende stelling, want we weten natuurlijk ook wel dat het sentiment zo hier en daar is. En uh, we volgen natuurlijk ook alle reacties die er op artikelen enzovoort zijn. Maar toch, de oppositiepartijen hebben veel kritiek op het kabinet. Dat 6 miljard aan extra bezuinigingen wil doorvoeren. Ook veel burgers zijn ontevreden. De werkloosheid blijft stijgen het consumentenvertrouwen daalt maar. Maar in hoeverre kun je dit het kabinet de economische malaise aanrekenen?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 Terug bij Marina Kielis uit Sprankapelle. Uh, ja, dat is bijna een onmogelijke opgave. U moet de 65 goed hebben, en dan staat u nog maar gelijk met de hoogste score tot nu toe. Uh, dat gaat gewoon niet lukken in 90 seconden. Maar we gaan toch kijken of u toch het nieuws een beetje gevolgd hebt. Want um, ja, voorlopig in deel 1 ging het niet heel goed. Ik stel gewoon de vraag en geef gewoon het antwoord. Het eerste wat er nu opkomt, gewoon keihard roepen. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de president die gisteren een nieuw milieuplan heeft gepresenteerd? Obama is het. In welke plaats is gisteren een woonhuis verwoest door een ontploffing? Dordrecht. Dat is goed. Chauffeurs van welk bedrijf hebben gisteren in Amsterdam gestaakt? PostNL. Is goed. Wie is gisteren als enige Nederlander doorgedrongen tot de tweede ronde van Wimmelden? Seisling. Dat is goed. De president van welk land bevestigde gisteren dat klokkenluider Snoden nog steeds in zijn land is? Uh, Rusland. Dat is goed. Willem-Alexander en Maxima waren gisteren op bezoek in welk land? In Denemarken. Is goed. Hoe heet de Nederlandse prinses die vandaag jarig is? Amalia. Het is Alexia. Mensen met welk beroep hoeven zich van minister Opstelten toch niet te registreren? Weet ik niet. Prostituees. Wie volgt Clary Polak op als juryvoorzitter van de Liberis Literatuurprijs? Nee. Spal Witteman. De PvdA en de VVD verzetten zich tegen de verkoop van 150 typemachines. Van welke overleden schrijver? Nee. WF Hermans. Wat kan een Nederlandse vrouw weer nadat ze bij haar, dat er bij haar een, een chip is geïmplanteerd? Zien. Dat is goed. Uit wat voor vervoersmiddel is in New York 1,2 miljoen dollar verdwenen? Een bus. Het was een vliegtuig. Hoe heet de zorgorganisatie in Arnhem die 200 banen schrapt? Weet ik niet. Pleijade, een groep van onder meer uh, Amsterdamse politiemensen en advocaten... werkt aan een nieuwe aanpak tegen wat voor misdaad? Straatroof. Fraude. Wie gaat aan de slag als trainer van Real Madrid? Ballotelli. <lacht> Dat zou wel klopt Andriotti. Zijn. Ja, gewoon iets Italiaans. Ja, nee, Ballotelli voetbalt nog steeds bij mij weten, hoewel hij is nu geblesseerd. Uh, nee, het is Carlo Ancelotti. Ancelotti. Lijkt wel ja, een beetje Iets Italiaans, binnen. ja. Andriotti, ja, Ancelotti. Uh, ja, hij wordt de nieuwe coach van, van Real Madrid. Uh, ja, nou ja, we, we wisten eigenlijk al dat het heel moeilijk zou worden. Zes uiteindelijk. Uh, ja, dat is niet veel. Nee. We kunnen er niet anders uh, van maken. Dus de kaarten gaan mee voor beeld en geluid De lunchradio, de mok en de lunchbox... Ja. En een goede reis terug. Om en succes om, om met het trainen. Te Dankjewel. Voor de Vierdaagse in Nijmegen met de uh, groep uh, gehandicapten. En we melden ons zo terug voor de werklunch na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Er staat een tafel onder een boom... Voor een oud-boerenerf. Foto-toestel ligt erop. Naast de flessen wijn en stokbrood. De documentaire Het Frankrijk van de Tour. Bonjour. Je bent oui. Jeroen Wilaert op zoek naar verhalen van buiten de koers. Het is zeker dat ze komen, maar het is wel wachten. Wachten op de Tour. <laughs> Zondagavond, 9 uur, Holland Doc Radio.